12 uur. Kees Groot met het vermiste ex-PVV-statenlid in Utrecht Jos van Halscheffer is dood gevonden. Hij werd sinds begin deze week vermist. Zijn lichaam is gevonden in de bossen bij Utrecht. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Van Halscheffer legde zijn functie neer toen naar buiten kwam dat zijn echtgenote verdacht wordt van een miljoenenfraude. fraude. Van Halscheffer was formeel geen verdachte in die zaak.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 Red our love. Ja, ze noemen het radarliefde tegenwoordig, Robbie. Radarliefde. Radarliefde. We ja. hebben een ding dat heet Radarliefde noemen maar dat zo, wat tussen ons speelt. Ja, dat noemen wij radarliefde. Radar liefde. Radar liefde. Nou, mm. Radar Love onder andere. Je hoorde natuurlijk net ook weer. We horen natuurlijk ook daarvoor nog Coldplay met, als ik het goed heb, Kloks. Toch? Ja. Ja. Heerlijk. Oké, okay, wat leuk. Hé, hey, Robby, wat leuk dat je er weer bent, jongen. Ja, dat vond ja. ik ook. Dat ja, vond je vond het ook, ook leuk? Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, dat is goed. Dat is altijd leuk om te horen natuurlijk. We gaan natuurlijk deze week weer een hele leuke programma maken. Hè? Absoluut, absoluut. En uh, ik, heb, uh, ik, ik ben heel trots op mezelf. Ik ben al vanaf zondag gestopt met op. Ik vind ja. het knap. Ja, ik, ik vind het uh, ook heel knap. Ik zou het niet kunnen. Want ik heb het nooit gedaan. Nee, je bent ah. even, uh, gewoon, uh, gloeiende, gloeiende, gloeiende. <laughs> nee, ik ben vanaf zondag ben ik gestopt. Maar uh, we gaan de gezonde kant op. We gaan weer lekker sporten. We gaan weer een, een, een, een sexpack kweken. En dan uh, gaan wij natuurlijk weer een heerlijk gespierde zomer in. Als we dat natuurlijk nog redden voor zomer. Binnen een maand tijd. Dat moet toch wel lukken, hè? Ja, dat denk ik wel. Of niet? Zeker, zeker. Oh, Oké okay dan. Okay. Uh, wat gaan we deze uitzending krijgen? Nou, we gaan sowieso, uh, we hebben weer het uh, alberoemde hoorspel, uh, het albrugberoemde beroemde hoorspel hebben we weer om één uur. En uh, We hebben natuurlijk ook weer, uh, even kijken, de evenementenkalender. We gaan natuurlijk uh, ook nog heel even kijken ja, wat dit ons, het mooie dorpje ons te, te bieden heeft met deze mooie zomerdagen. Uh, we hebben natuurlijk de ramen waren, maar vooral de leukste, lekkerste, gekste en leukste muziek. En we gaan ook nog heel even, uh, uh, ja, weer verder op zoek naar dat derde talent van, uh, van het programma. Sowieso. Inderdaad. En binnenkort uh, komt de prijsuitreiking van het broodje van de week. Een dus broodje van de week. Wij we zijn nog steeds bezig om een beker te zoeken. Mm -hmm. Het moet wel een leuke beker zijn: een gouden dus broodje of zo. Een goud sandwich. Ja, of we Op we een stokkie. stokkie. Of we doen gewoon zo'n zo stokbrood, doen we doen gewoon goud spuiten. <laughs> dat niet, want we spuiten maar gewoon goud. Maar dan gaat hij niet zo lang mee, denk ik. Niet ja. goud conserveert, hè? Ja, nee, dat, dat bedoel ik. Heb je zo'n heel groot gouden stokbroodje in de zaak? Ja, wat is dat? Ja, het is niet meer helemaal eetbaar, maar. Als je het openbreekt, als er een scheur in komt, dan komt er een lucht uit. Oh, laat me zitten. <laughs> nou, we gaan wel gewoon een beker uitzoeken. <laughs> en hey, zullen we even lekker verder gaan met de muziekie? Ja, we gaan even lekker verder, want uh, jij hebt. Uh, lekker muziek klaar, Ik heb Billy Haley en de Man and met the Sandal Rock man. the Joint. Nou, vooruit, Rock the Joint. Rock the Joint. <laughs> We're gonna tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock, rock, this, joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is thirty-six. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock.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 Rock this joint, we're gonna rock Rock this joint, we're gonna rock This joint tonight Do an old Paul Jones and a Virginia reel Just let your feet know how you feel We're gonna rock Rock this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 Dat is wel relaxed Ja hey. whistle, whistle Flowrider met whistle natuurlijk En we zijn weer hier terug. Hey. bij jullie terug Bij CFM Lunch Inderdaad GFM Op lunch. Zandvoort Inderdaad CFM Zandvoort You place to be You, you, place, you to place to be Gooi er even be. een jingle in Die staat er toch in Nee een uh, spotje Een spotje Ja die, die, die ga ik er zo in gooien. <laughs> you. you place to be en we hebben weer de agendapunten, Mike. Ja, we gaan binnenkort beginnen aan onze favoriete bunkerwandeling. Elke donderdagochtend vertelt een deskundige gids u uh, tijdens deze tocht in de Amsterdamse waterleiding... de alle ins en outs over de betonnen kolossen uit de Tweede Wereldoorlog. U gaat van de paarden af en kunt eventueel de bunkers in, als u dat wilt natuurlijk... ...want uh, waarvoor stevig schoeisel en passende kleding wordt aanbevolen... Deze tocht vindt het hele jaar plaats. Uh, vindt door het hele jaar plaats. En is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Of voor kinderwagens. Dus wil je je kind kwijt met kinderwagen en al dump je in die bunker. Ook te boeken op andere dagen en tijden. <laughs> kijk daarvoor bij de arrangementen. En kijk ook natuurlijk even bij de natuurwandeling met de gids. Uh, van tevoren boeken bij uw accommodatie. Of bij VVV Zandvoort. Uh, ja. Nee, VVV Zandvoort. Ja, VVV, dat zei ik. Oké. Okay. VVV. VVV. Het is natuurlijk de locatie is de Amsterdamse Waterlijnduin. Het is een lekkere wandeltocht die je gaat doen. Het is uh, ja, lekker in onze eigen ja, zandvoortsduintjes... En het, is, uh, ja, het kost je maar 6,50 per persoon. En uh, ja, prijs per kind is, uh, 5 euro. Van 4 tot 8. Kinderen van 4 tot 8 zijn... Van 4 tot 8, 8 is 5 euro. Het is kindvriendelijk, dus je kunt je kind dumpen. Je kan, uh, als je <laughs> natuurlijk meer wil weten, kun je natuurlijk ook altijd even bellen naar 0235717947. Als je net een binnen binnenwandelen, bunkerwandeling, wil je van je kind af 0235717947. En de kaart zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij VVV Zandvoort. Zand voor de jou, hoor. Het, het is, uh... 5 juli 2012, half elf tot 12 uur. Dus je hebt anderhalf uur. Om je kind kwijt te raken Doen zou ik zeggen En de volgende jam sessie in de Oomstee Inderdaad want als je je kind hebt gedumpt dan ga je door naar Oomstee om Naast de reguliere jazz naar Oomstee natuurlijk weer Zoals altijd wordt gespeeld Wordt elke eerste vrijdag van de maand Wordt weer natuurlijk jammer geblazen Want uh, de, professional, de professionals onder de leiding van Ik vind het zo'n vervelende naam Sorry Arthur Maar Meijer. Arthur Meijer. Ja Meijer. Nou, laten we het zo zeggen. Bespel je instrument, hou je weer versingen. Dan ben je natuurlijk weer van harte welkom deze avonden met jazz en de lichte muziek. Als natuurlijk een heel mooi uitgangspunt. Ja, ben je toevallig heel erg ja, multicult Hier speel je verschillende instrumenten. Kun je natuurlijk ook altijd het piano, de piano beklimmen. Het keyboard bestijgen en in de gitaar springen. Maar ook natuurlijk de installatie en microfoons zijn natuurlijk inwezig. Dus ga daar zeker weer naartoe naar Café Oomstel in Zeestraat 62. En het is natuurlijk helemaal gratis. Alleen de drank niet. Alleen de drank. Alleen de drank. In het uh, zomerfestival in Nationaal Park zuid Kennemerland. Ik ben er toevallig gisteren nog geweest. Heb een geweest. wandelingetje gemaakt. Wat vond je ervan? Heerlijk. Heerlijk. Ja, he, wat uh, allemaal koeien. Hè? Mijn vriendin zit hier naast me. Die was gezellig ook mee. Gezellig, gezellig. En liep uh, liepen allemaal koeien. Allemaal koeien. Allemaal koeien. Dan loop je over die weg, over die ja. fietspad. En dan er er kom je een koe tegemoet die ook even voorbij komt lopen. En niet tijdens naar die komt lopen van... Nee, nee, nee. Die loopt, als jij voorbij hem loopt, dan kijkt hij even aan... En dan staat hij even stil, kijkt hij aan met van die hele grote horens. En dan draait hij zich weer om en dan gaat hij weer verder lopen. Dat is mijn droom, biefstuk op een spies, ingeweldig. <laughs> nou, zoals je het al hoort, het zomerfestival gaat natuurlijk weer plaatsvinden in het Nationaal Park Zuid-Kennemland. Het wordt natuurlijk weer een heel weekend lang uit voluit genieten. Want dwars door het hele Nationale Park Zuid-Kennemland valt er buiten van alles te beleven. Iedereen kan natuurlijk op verschillende manieren kennis maken met dit prachtige natuurgebied. De zee, strand, de duinen en natuurlijk het bos en de landgoederen. Want wie is er nou niet dol op de duinen? Zaterdag 7 juli stoere activiteiten door het hele nationaal park heen. Fietsen, wandelen, vliegen, kompas, adventure, boogschieten of juist een rustige mindfulness workshop. S'avonds wordt het natuurlijk romantisch. Een theatervoorstelling aan het wet met het picknick en klassieke muziek erbij natuurlijk gedaan. En je kan natuurlijk ook slapen in de tuin van het landgoed Tuin en Kruidberg. Alles in de buitenlucht. Zondag 8 juli wordt de, zondag, wordt de ochtend begroet met een wandeling voor vroege vogels. Inclusief ontbijt bij Kraantjelek. Daarna is er rondom bezoekerscentrum De Zandwaaier een groot festivalterrein. En waarvoor heel veel te doen is. Want je uh, hebt natuurlijk een greep uit natuurfilms. Schaapkunde met een herder. Culinaire tuin. Duinhapjes. Top van Top Chefs. Vrienden van Jacob. En uh, even kijken. Carmeliet Duincafé. Silent Nature Disco. poppentheater, De Zilveren Maan. Live Radio. Groene en Informatiemarkt. Strandatelier. Insecthotel. Ja. Oh. Maken. <laughs> Dierens. Ik denk, zie ik het nou goed. Diersporen in het gip schieten. En natuurlijk mini-mountainbiken, scoutingsteppen, zonnevlammen kijken, alles weten over yoga en mindfulness, schilderen, knutselen, boomschieten, molen, de zandhaars, of vlinders gaan zien met boswachten. Kortom, het is gewoon een heel leuk weekend om... Heb jij nou het hele weekend geen fuck te doen? Nou, Ga naar Zuid-Kennemerland. Ga naar Zuid-Kennemerland. Nou, zeker even doen. Wil jij natuurlijk meer weten, dan kun je altijd even naar de website gaan. De website is wwwnp zuid .nl. En daar kun je natuurlijk altijd meer over vinden. Het begint op 7 juli en eindigt om 8 juli. Dus ga daar zeker even naartoe. Zou zeker, zeggen. zeker. En we hebben een zomerfeest. En we hebben weer een zomerfeest. Heerlijk. Het is een beetje zomer, zomer, zomer. Chica, chica. Chica, chica. chica, chica. Ik begin al een beetje het zomergevoel te krijgen zo. <laughs> chica, chica. Takata. <laughs> We hebben natuurlijk ook weer een mooi zomerfeest. Want elk jaar organiseert uh, Skip Kinderdagverblijf van Pippeloentje en Pluk. Uh, weer een leuk zomerfeest voor alle kinderen uit Zandvoort. Dit jaar is het thema Indianen. Er is van alles te doen. En het is natuurlijk helemaal gratis. Kom je, komen jullie ook naar het Indianendorp, kinders? Dus dit is voor de mensen even van tevoren: heb je je kind niet kunnen dumpen bij de bunkerwandeling? Dan kun je ook nog altijd bij het zomerfeest kun je ze even kwijt. Je kunt uh, natuurlijk uh, de, oh, ja, dit zomerfeest kun je vinden op de, het verloren park. De adres is burgemeester Nijwa Nawijn Laan. En het is natuurlijk een kinderevenement. Het is lekker buiten het centrum. Het is gratis. Het kindervriendelijk. De organisator is Kip. En het begint, om ze het begint 7 juli om 2012. De aanvang is om 2 uur. En het eindigt om een uurtje. Of 5. Op 7 juli dus weer. Dus wil jij even lekker 3 uurtje zelf op het zand zitten. Breng je kind er lekker naartoe. Ik mag hopen dat het kindvriendelijk is dan. Ik hoop het ook ja. In onze laatste evenement. Oh jee. Anstuin en Peter en Marnier zingen de Amsterdamse hits weer. Want de parel van de Jordaan zingt de bekende Amsterdamse hits en volkliedjes. Terwijl Peter het Nederlandse lied brengt. Er mag natuurlijk altijd gedanst en meegezongen worden. Dit wordt natuurlijk gedaan op ons eigen Marien voor het raadhuisplein. Het zijn natuurlijk, ja, het is gratis, het is kindvriendelijk. Het is 8 juli is het te bezichtigen vanaf 1 uur middags. Inderdaad, op de zondag. En ja. het is om 4 uur is het weer afgelopen. Nou, helemaal geweldig. Dus het gaan we is lekker in het een thema verder. We gaan lekker naar Johnny Jordaan luisteren. Inderdaad, in de Jordaan. We zien u straks weer terug. In Amsterdam heb ik mijn hart verloren. Als oude koffiejongen, zo recht ik de Jordan. Daar ben ik in een, een keldertje geboren. Ik ga er heel mee leven. We ik meer vandaan zei Want zit je in de zorgen, of in de rest moet je een? Dan helpt zoveel, ik kan de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee. Bij joh, in de Jordaan, ik zie je verheugen. Vader, nee, bij joh, in de Jordaan, ik zie je de jongen. People in the brain for the star. Tacata, A mí me gusta cuando la mamita hacen en taca -tac. tacata. Taca! <tose> dale mamacita, Dale -tac, Dale mamacita, Dale con -tac, Dale mamacita, Dale con -tac. Dale mamacita, tacata. -tac, Maar dat ik al jonger mee Bien sofocado, escribiendo cositas desesperado, invento una cosa nueva, la, la, la, la. Candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchacho, Chacho. tú sabes que soy candela? candela, tú sabes que soy el rey de las nenas, nenas. el que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que lo Habana.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 'Cause I'm alive. It's a message. finger met I Follow Rivers. Lekker rustig aan, lekker rustig aan. En we hebben even, ja, dat, ik vind het zelf wel even een belangrijk wacht, iets. Wacht uh, even, dat dan moet even. Daar hebben we geen vrolijke achtergrond. Nee, grond. daar hebben we geen vrouwelijke achtergrond, grondgeluid van nodig. Jullie hebben het waarschijnlijk allemaal wel uh, al een keertje gehoord. Er wordt natuurlijk, uh, dus nu natuurlijk een wereldwijde, ja, uh, echt, echt, uh, anti-pestcampagne is er opgezet. En uh, dit uh, hebben we net even, uh, ja, vers gevonden. Uh, het pestfilmpje leidt tot, uh, ja het ze, het ze. Uh, het ze. <laughs> uh, van school gestuurd, aangeklaagd en met de dood bedreigd. De Vlaamse pestkop uh, Casey H. zal uh, vast twee keer nadenken voor ze uh, nog, iemand, nog eens iemand, uh, iemand treidert. Een filmpje van haar vredegedrag uh, online geplaatst als aanklacht tegen pesten, maakte van haar jeugdzonder ze wat een zaak van nationaal belang in België. Honderdduizend Belgen bekeken de afgelopen dagen het pestfilmpje. Daarin is te zien hoe de dertienjarige Kelly, leerlingen uh, van een vmbo school in Roeselare bijna vijf minuten lang geslagen, geschopt en vernederd wordt door Oudere schoolgenoten. Vol in beeld staat de 15-jarige Casey die Kelly aan de haren trekt en in het gezicht nept. En een jongen en een meisje filmen. Een herinnering voor later. De pesters plaatsen het medogeloze filmpje op YouTube. Waar het al snel van verwijderd werd. Maar Kelly's moeder kon de belden onderscheppen. En zette ze donderdag op Facebook. Kelly wil een actie tegen de pesters. En pesten starten, schreef ze erbij. Met duizenden steunbetuigingen leek de actie aanvankelijk een succes. De schooldirectie stuurde Casey en twee medestanders weg. En het OM opende een onderzoek. De pesters is een keer een jaar lang opsluiting in een jeugdinstelling. Maar de verontwaardiging en de woede op internet werd al gauw oncontroleerbaar. On on on on Op Facebook eh, werden eh, vrijdag haatgroepen opgericht... met name als Wij Haten Casey H. en Dood aan Casey H. Vooral het feit dat de pesters als slachtoffers eh, Kelly uitkozen. Een meisje met een lichte vorm van autisme... werd hen eh, kwalijk genomen. Peskop Casey heet, uh, Casey heet nu de lafste bitch van België... Ook foto's en het huisadres en de telefoonnummer van Keesie werden online geplaatst. Na tal van bedreigingen liet ze haar telefoon blokkeren. Ontvluchtte ze met haar familie de woning. Online overheerste leedvermaak. Maar sociale media experts veroordeelden de hetze als een publieke terechtstelling op Facebook. Ik keur het niet goed wat mijn dochter deed. Ze moet daarvoor worden gestraft. reageerde Keesies moeder zaterdag in de, za in de standaard. Dat is een Belgische krant. Maar wat er nu allemaal op internet gebeurt... Sorry, dat begrijp ik toch ook niet. De moeder van Kelly deed op haar beurt een poging om het filmpje van internet te halen. Ik ben blij dat Kelly er veel steun door krijgt maar ik heb die en hun familie nooit iets willen aandoen Dat zij nu bedreigd, worden bedreigd Dat was nooit onze bedoeling Dat is ook niet de bedoeling Maar ik vind eigenlijk gewoon Dat, dat die campagnes gewoon, eigenlijk gewoon landelijk moeten, echt, gewoon echt goed moeten worden doorge... Want nu ga je dit soort dingen krijgen En dan komen alleen maar heel enge, enge verhalen van Dus ja, ik vind het, het eigenlijk niet jammer. meer dan terecht het is heel jammer. Ik denk dat ze dit nooit meer zullen doen Dat mag ik toch hopen voor Tans is het dus niet duidelijk geworden want je krijgt dat soort filmpjes steeds meer ook te zien op, uh, op YouTube. Krijg je op een gegeven moment dat leraren worden uh, op een gegeven moment. Die, die weten ook nog niet meer wat ze aan moeten. Nee, dus ik vind het eigenlijk, ik vind het wel even fijn om dit heel even onder de aandacht te brengen. Want het ik ben wordt, heel erg tegen heel erg tegen pesten. Het wordt steeds erger tegenwoordig. Ja, ah, erger, het is op een gegeven moment zo. Dat meer, dat kinderen die gaan de gekste dingen doen om, uh, dat is om aandacht te krijgen. Dus ik vind het wel even, ik voel het, ja sorry hoor, normaal gesproken ben ik niet zo serieus Maar ik voel dat dit wel heel even onder de aandacht moest gebracht worden Want het is gewoon hartstikke belangrijk dat dit niet vergeten wordt Want dit gebeurt nog wel eigenlijk steeds, dagelijks overal en door de hele wereld heen Dus hier moet wel altijd even aan gedacht worden, vind ik zo Dat doe je goed Mike Ja, ik ben daar er heel erg op tegen Kijk, ben, toen ik klein was ben ik gelukkig niet zo gepest Ik had wel je, je, je standaard school, schoolplagerijtjes Maar je hebt ook kinderen zoals, die werden er heel erg zoals. gepest nou weet ik, Je werd altijd nog wel eens geplaagd ofzo Of weet ik voor wat Ik weet dat er was eigenlijk niet echt iets vast voor. We hadden wel andere, andere <lacht> kinderen die bij ons echt met iets gepest werden Maar ja, dat, dat, dat denk, heel stoms kind denk je daar niet over na Nee, nee Dus daarom wil ik het heel even onder aandacht brengen Want ik ben er zelf ben ik er heel, heel, heel, heel erg op tegen Ik vind het uh, echt heel erg ja, Laten we dit voor de rest van de week even meenemen Inderdaad We gaan lekker luisteren naar Bluf Later, Later als, als ik, ik groter, groter ben, ben Word je niet gepest Inderdaad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 Dus Ik Chit chit App